Raymond Serre met het NOS journaal. Hier is steeds vaker in België. Dit collegejaar zijn ruim 4500 Nederlanders voor hun studie uitgeweken naar België.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 Zwitserse rechercheurs mogen voorlopig niet praten met de kinderen die gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland. De ouders vinden dat hun kinderen daar nog niet aan toe zijn, melden Belgische media. Gisteren kwamen de rechercheurs in België aan om met de overlevenden te praten. De Zwitsers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in de tunnel. 13 kinderen liggen nog in een ziekenhuis in Leuven, 11 zijn al thuis.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 in de Randstad staan er nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Amersfoort Noord 2 en verderop tussen Bussen en Muiderslot 5 kilometer A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maars en Vinkerveen 5 A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp 4 kilometer A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere stad en Almere Zand 5 op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knopen Koenplein 4 A9 Diemen richting Amstelveen voor het AMC 2 kilometer op de A10 Ring Noord tussen Afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer. A12 de richting Utrecht voor knopen nu de 3. A16 Breda-Rotterdam. Bij de Afrit-Rotterdam Centrum 3 kilometer. De rechter reishok is daar dicht, dat is op de parallelbaan vanwege een aanrijding. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 2 kilometer. Verderop tussen het knopen Terbrechtse en de Rotterdam-Krooswijk nog eens 2. Daar zijn twee reishokken dicht, daar staat een auto stil. A27 Breda-Utrecht voor knopen nu de 5. En de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort ook 5 kilometer.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 I want to talk it over.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 Voetbal, ja uh, Feyenoord heeft, heeft alweer gescoord. Feyenoord heeft alweer gescoorts. Ja echt 2-0 voor op de Graafschap. Uh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 Break Machine and Street Dance. Let's flip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 Ja, dat is inderdaad. Ik sta in het feest gebruik, dus, uh, uh... KC4 in. En ja, er staan hier gewoon honderden mensen op de weg. En ja, het is een sfeertje. Eigenlijk een beetje een soort jazzfestival sfeertje. Heel erg leuk. Uh, overal kraampjes. Uh, er wordt hier uh, ja, ook sassliek en saté gebakken. En, en, ja, heel veel mensen die gezellig in de zon staan. En leuk met elkaar praten. Het is echt een enorme leuke sfeer. Wauw. Nou. Hey, nou, als je een uh, drankje wil, uh, wil nemen, Chris, zijn die nog verkrijgbaar? Of uh, moet je erom vechten? Nou, dat kan weer niet. Want zo werkt het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 Oké, okay, nou zeg, hartstikke bedankt voor dit sfeerverslag uh, Rob, zo op even korte termijn. Ja, graag gedaan. Dus mede namens Rob, hartelijk dank voor je live verslag en ik zou zeggen, uh, stort je weer in het feestgedruis. Gaan we doen, uh, we gaan nog succes met de uitzending verder. Komt goed, en tot uh, Balance, ah. zeker zien ze. ja, oké, okay. u ziens hè. Ja zijn prima. Dankjewel, en geniet ervan hè, daar aan de Holzenstraat. Oh, lekkere zonnegesuneren daar, Albert uh, Jan. Oh. Heerlijk. Heerlijk hoor. We zijn Wordt er bijna. We zijn er bijna. natuurlijk bij. In Kennemerland. zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Land van duizend meningen, het land van luchtigheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt.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 El 2023 fue waren er nog 15 miljoen? En daar zitten de 15 miljoen alleen maar al in Zandvoort, hè? Vandaag met het ja, mooie weer. Er zijn er inmiddels 17 miljoen, hoor. Z tegen de 18 miljoen aan al. 15 miljoen meer, Sjorden, Fluidsma en Fantijn. Uh, We kijken eens even naar de uh, eerdere divisie, de wedstrijden die vandaag inmiddels gespeeld zijn. Dat is uh, AZ tegen RKC Waalwijk 1 tegen 0. Daar uh, de winst dus voor AZ. En daarmee uh, blijft ze koploper. Herakles Almelo tegen FC Utrecht 3-1. Jazeker. En de graafschap tegen Feyenoord. Nou, aan het einde ging het best goed met Feyenoord. Ze moeten even maar scoren. Volgens mij komt die trainer uit Groningen. Hier staat het 0-0-0-0-0-0 en één keer 0-3. Ja, 3 ja. doelpunten gescoord door Feyenoord. Een mooie resultaat voor deze club. Ja, en we doen verwoede pogingen om de einduitslag van de mannen-senioren en de vrouwen-senioren van de te via de computer terug te krijgen. Maar helaas, de computer laat ons niet in de steek. Maar die uitslagen staan nog niet op de website. We houden het even in de gaten. We houden het in de gaten. En uh, zo dadelijk gaan we in de gaten houden natuurlijk de wedstrijd van vandaag AZ. Uh, nee, Ajax tegen PSV. Ja, ik het wel goed zeggen. Nee, AZ. Maar goed, Ajax kan een stuk dichterbij komen als ze winnen. Okay. Dus dan blijft het weer spannend. Zo dadelijk over een paar minuten gaat die wedstrijd starten. Weinig momenten fadino. En ik sta hierin. Altijd leuk hè, komt Albert-Jan met die uh, pizza muziek aan, yes. Nou, dan is je wel weer like spullen. Ja. gelijk. Jodde Eros Ramazotti en Cos della Vita. En daarmee is het half vijf geweest, tijd voor het Dier van de Week. Ja, en het Dier van de Week uh, luistert naar de naam Kira.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 En u kunt haar bezoeken in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, in te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888 of via de website www.dierenhuiskennemerland.nl. En het dierenhuis is geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. Dat wat betreft Kira, het dier van de week in het Kennemer dierenthuis hier in Zandvoort. Zo dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Ik ben zo benieuwd, hè? Oh.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 Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kreeuwen in een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, circuit, strand of de kroep.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 En stel wie sie dich ansehen. Und schon öffnen sich Tasche und Herz. Und dann kaufst du een Ring und een vrouw ontmoet die je niet kan vertrouwen. Als je een vrouw kein die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 visit dich ansehen und schau halt für dich schau schon herz und dann kann... in de zwingen de deze plaat. Ik kan toch niet bij stil blijven zitten. Geweldig, het swingt erover. Rascia Cicero hoor je en vrouwen vrouwen hier keren die wet. Ja, dat is zo hè. Het is niet anders. Nee. Goed, even voor de luisteraars die misschien wat later hebben ingeschakeld nog even twee nieuwtjes van uw lokale radiozender ZFM Zandvoort. Allereerst hebben we aanstaande woensdag een live uitzending vanaf locatie in de Haltestraat Café 4. Want daar viert ons programma De Vinieljaren, zijn tweejarige bestaan. Vanaf twee uur bent u van harte welkom tot vijf uur om uh, um daar aanwezig te zijn. En wellicht vinyl mee te nemen. Want de essentie van het programma is, is dat er alleen maar viniel gedraaid wordt. En geen cd's of andere geluidsdragers. Aanstaande woensdag vanaf twee uur live vanuit uh, de Café 4. 4, presenteren Maurice Mulder en de presentator Ruud Jansen dit vinieljaren? Normaal gesproken stoppen ze om 4 uur, maar ze mogen van de programmaleider een uurtje langer. Wat een aardige man. Oh. Dus, ze gaan, dus ze gaan door tot uh, 5 uur aanstaande woensdag. En dan, dan gaan we richting Pasen. En wel op 6 april zendt ZFM op de vrijdag tussen 11 en 3 een uh, thema-uitzending in het kader van de Matthäus-persoon uit. Tussen 11 en 12 wordt er een inleiding verzorgd door Henny van Petergem.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 Vanaf 11 uur tot 3 uur staat CFM in het teken van de matthäus Passion. Zo, ik heb een plaat klaarstaan van 4 minuten 28. Kom je precies op kwart voor vijf uit. En dan is het tijd voor het gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM.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 Zonder paraplu. Dat was hem weer het gedicht van de dag bij CFM Zondag in Kennemerland. Volgende week zaterdag, dan doen we gewoon weer een gedicht om kwart voor vijf bij Zandvoort op zaterdag.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 Vandaag in Kennemerland, vandaag in Kennemerland. Je blijft de hoogte. Je komt erachter vroeg of laat, een goede vrienden, beste maat. Je hebt ze nodig. Hij is het enige dat er. Zelfs een blik zegt de... ZANG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 Dus dat zullen u dan deze thee wel in de Zandvoortse krant lezen. Ik zou zeggen, uh, Rob. Uh... Ja, dankjewel weer. Een hele ja. fijne zondag. Ja, nog even een nabespreking, Even een uiteraard. Uiteraard. Uiteraard. En dan zijn we de volgende week, zaterdag, weer. Bedankt voor het luisteren naar Zondag in Kennemerland. Dag. Some things in life of made, they can really